De verzekeraars hebben veel schademeldingen binnengekregen na het slechte weer van gisteren. Alleen Interpolis kreeg al meer dan 600 meldingen binnen, vooral uit Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Het ging vooral om water, hagel en bliksemschade. Verschillende delen van het land werden gisteren getroffen door zware onweersbuien met harde windstoten. Persoonlijke ongevallen hebben zich voor zover bekend niet voorgedaan.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 En dan het weer. Eerst vrijwel overal droog. Maar in de loop van de ochtend vanuit het westen buien. En vanmiddag kunnen er in het hele land buien vallen. En dan kan het ook gaan onweren. Maximumtemperaturen rond de 19 graden. En morgen ook wat buien. Iets koeler, maar meer kans op zonnige periode. Of u nu zaken doet in de EU, Australië of Japan...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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 27 augustus. De schuldencrisis heeft ook effect op het voetbal. De infectie van de belangrijkste bijzaak van het leven. Verder kijken we hoe het is in Syrië. Maar we beginnen met de orkaan. Irene, de orkaan, die koerst vandaag verder omhoog langs de Amerikaanse oostkust. Veel burgers zijn nuchter, maar de autoriteiten maken zich grote zorgen. In New York worden ongebruikelijke maatregelen genomen, zoals u net al hoorde van Raymond Serré. Het openbaar vervoer ligt verder vandaag plat, net als het vliegverkeer. En president Obama is eerder teruggekomen van vakantie... en wil echt dat mensen het zekere voor het onzekere nemen. Ik kan dit niet If Als je in de projected path van deze hurricane.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 U moet er op voorbereid zijn als u op het pad bent van de storm die er aankomt. Luister naar de autoriteiten. We hopen het beste ervan, maar we vrezen het ergste. Dat zei de president. Ook burgemeester Bloomberg van New York probeert zijn inwoners te overtuigen. Het mag nu dan wel mooi weer zijn, er komt echt een enorme storm aan. It's hard to believe when you look outside and see the sun, uh, but it is in some senses the calm before the storm. And uh, you only have to look at the weather maps to understand just how big this storm is and how unique it is, and it's heading basically directly voor us. We zitten nu eigenlijk in de fase van de stilte voor de storm. Maar als je naar de weerkaarten kijkt, dan weet je wat er op ons afkomt, zei de burgemeester. Maarten Koolsloot woont in Washington, DC. En ook daar bereidt men zich voor op de komst van Irene. Ik heb geen brief van de burgemeester gekregen, maar wel van het management van mijn flat.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 Uh, ja. en, en dat heeft ook wel een effect op de mensen hier. Maar, maar zelf uh, ja, verwacht ik eigenlijk dat het wel uh, over zal waaien... om het even zo te zeggen. <laughs> Maarten Koolsloot vanuit Washington D.C. En of het overwaait of niet, we zullen het de komende 48 uur merken... want de komende 48 uur komt hij aan land. Door de turbulente gebeurtenissen in Libië van de afgelopen week... zouden we bijna vergeten dat er in een aantal andere landen... in de Arabische wereld nog steeds wordt gedemonstreerd. Oh. In Jemen blijft het protest tegen het regime van president Saleh aanhouden. In de hoofdstad Sanaa waren er tijdens het vrijdagmiddagbed weer massale demonstraties. Een van de demonstranten zegt dat het volk zich moet blijven laten zien. Laten merken dat de revolutie doorgaat. We moeten de klus klaren voor het suikerfeest, zegt de Jemeniet. En we hopen dat al diegenen die nu thuis zitten zich bij ons zullen voegen. In Jemen wordt al sinds januari geprotesteerd. Eerst ging het alleen nog maar om meer hervormingen. Maar nu willen de demonstranten nog maar één ding, het aftreden van president Saleh. Ze laten zich inspireren door Tunesië en Egypte, waar het volk hun leider wist te verdrijven. En natuurlijk Libië, waar Gaddafi's dagen ook zijn geteld. Gaddafi gooide dan wel bommen op zijn volk, zegt de oudere Jemeniet. Het volk bleek toch sterker. Ook in Syrië gaat het volksprotest onverminderd door. Tienduizenden mensen gingen ook gisteren weer de straat op. Het protest kent vele vormen. Inwoners van een dorp gingen in een kring staan... en betoogden al zingend hun medeleven met de doden die in de stad Hama vielen. een van de verzetshaarden. <applaus> Begin februari durfde nog bijna niemand gehoor te geven aan oproepen via internet voor een demonstratie. Inmiddels zijn de Syriërs de angst al lang voorbij. Al kost dat iedere week weer tientallen levens. De beroemdste cartoonist van Syrië weet inmiddels dat de regering niemand spaart. Ali verzad werd donderdag door gemaskerde mannen opgepakt en mishandeld. Zijn beide handen werden gebroken. Hij tekende scherpe spotprenten, vooral gericht op de regering. Zo zien we op Al Jazeera. In this picture we see the minister of internal affairs shouting at protesters. Is this an immoral protest? All protests belong in hell, he says. And finally, is President Assad trying to hitch a lift with the Libyan leader Muammar Gaddafi, trying to get away in a getaway car? President Assad die een lift probeert te krijgen van de Libische leider Gaddafi, ook op weg naar de uitgang. Gaddafi is er al bijna. Assad zit nog stevig in het zadel. De vraag is hoe lang nog? Een bijdrage was dat van onze buitenlandredacteur Katrien Straatman. praat ik verder over, uh, over Syrië. Met onze Midden-Oosten-specialist Nicole Vever. Nicole, um, wat voor effect denk jij hebben nou die gebeurtenissen in Libië? Daar heeft iedereen naar kunnen kijken afgelopen week. Wat voor effect heeft dat op die Syrische demonstranten? Nou, het lijkt de mensen wel weer opnieuw te inspireren. Niet dat er zoveel inspiratie nodig was, want als je kijkt naar Syrië... de protesten zijn eigenlijk ondanks het grote geweld steeds door te gaan. Maar je ziet dat ook gisteren weer veel mensen de straat op gingen... en met uh, spandoeken als uh, Gaddafi is weg, nu is het jouw beurt, Bashar. En dat gebeurde weer in uh, grote delen van het land... De, de, natuurlijk was de eerste inspiratiebron de revoluties in Tunesië en Egypte. Maar daar ging het eigenlijk relatief snel. In Syrië, maar ook in, in Jemen wat we net hoorden. Daar is men nu zo lang bezig. En men had zoiets van waarom het zo verlangt bij ons. Nou zien ze wel dat in Libië alhoewel de situatie totaal anders is. Het wel kan als het volk maar doorgaat dat een, een leider... Echt, echt kan verdwijnen, alhoewel de situatie niet echt vergelijkbaar is. Want in uh, Jemen en in Syrië is dat natuurlijk niet echt een gewapende strijd... maar meer vreedzaam protest. En geen steun van de NAVO. Nee, en daar zitten ze ook niet op te wachten. Als je uh, mensen spreekt uit Syrië... dan zeggen ze van... wij willen het zelf doen. Wij willen met onze eigen handen... willen wij uh, ons land veranderen. Wij willen niet... Uh, dat dat leidt tot groot bloedvergieten. Zoals uh, in, uh, in Libië. Uh, en wij willen geen Westerse troepen in, uh, in Syrië. Maar is dat natuurlijk een deel van de oppositie? Er wordt nu bijvoorbeeld vergaderd in, uh, in Turkije... door uh, de oppositie in ballingschap. Het is moeilijk om te zeggen... hoe alle verschillende groepen in Syrië daarover denken. Maar uh, uh, echt te wachten lijken de meeste... Opstandelingen of uh, uh, mensen, demonstranten, niet te, te zitten op, uh, op ingrijpen van de NAVO. Nee, ondertussen, het gaat wel uh, constant door, ook, uh, ook deze week weer. Ja, en uh, je, je ziet ook dat bijvoorbeeld het uh, in elkaar slaan van Ali Verzat. hij kwam uit zijn tekststudio, die cartoonist, cartoonist ja. Ja, die uh, uh, door vijf man in elkaar is geslagen. Nou, de, de, de overheid heeft daar nog over gezegd van nou, we gaan kijken hoe dat uh, in elkaar zit, wie dat gedaan heeft. Nou, iedereen zegt, wij weten dat wel, hier zit het uh, regime achter. Je ziet dat dat ook mensen weer, weer inspireert. Mensen gaan met, uh, met, met zwandokken de straat op om hem, hem steun te betuigen. Hij komt zelf uit hammer. Uh, stad die natuurlijk bekend staat om, uh, om zijn protest. En ook daar werd aan hem weer steun betuigd. En ja, die man die uh, is maar doorgegaan met zijn protest, nam steeds grotere risico's, is lang ongemoeid gelaten. Hij heeft ook een tijdje een tijdschrift gehad wat vrij snel weer is uh, gesloten. Uh, bijvoorbeeld met, uh, hij had een cartoon, waar je zag dat, uh, uh, dat de, de schaduw, dat uh, Assad as de schaduw van een, een, een, een, een uh, gewapende man van de muur staat te de terwijl de gewapende man er nog staat en op het volk schiet. Nou, dat soort cartoons steken deze man. Ah, dat is de situatie in Syrië zelf. We moeten het dan ook al eventjes hebben over de internationale politiek. Want uh, er wordt nog steeds gesproken, met name ook bij de Verenigde Naties. Praten ze over sancties. Hoe staat het daarmee? Een, een sanctievoorstel in de stemming nemen. Maar het is met de vraag of het gaat halen. Hierin wordt weer eens voorgesteld om Assad en uh, zijn familie en zijn uh, nabije kring op een zwarte lijst te plaatsen, de goederen te bevriezen. Maar een veel verdergaand voorstel hè, om uh, alle bedrijven te boycotten, om, om uh, geen olie meer af te nemen, dat zou echt iets uithalen. Dat durft men niet eens in stemming te, te brengen, omdat men weet dat uh, de Russen en de Chinezen die veel zaken doen met Syrië... daar helemaal niet op zitten te wachten. Nou, en dan zijn er nog wat andere landen... die uh, al heel veel kritiek hadden op het militaire ingrijpen in Libië. Dus ja, het is kijken wat men voor elkaar kan krijgen. Voor de rest, de Arabische Liga die komt vandaag ook bij elkaar. Die zullen ook wel weer veroordelingen uitspreken. Maar echt grote stappen vallen er niet te verwachten. Nicole, dankjewel. Nicole Leveva was dat. Straks meer over het voetbal in Zuid-Europa en de grote financiële problemen al daar. In Spanje bijvoorbeeld uh, wordt er weer wel gevoetbald, in de Italië niet. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En in Nederland wordt er wel gevoetbald. In de eerste divisie gisteravond werd er één wedstrijd gespeeld. Ajax versloeg in de arena, Vitesse met 4-1. Bij de rust was het nog 0-0, maar daarna ging het snel. Ajax-trainer Frank de Boer. Nou, Ik denk dat we de eerste helft gedomineerd hebben, we hebben kansen gecreëerd. Daarnaast hebben we ook twee kansen weggegeven. Maar uiteindelijk denk ik is het een investering wat je doet in de eerste helft om te zaaien zeg maar, in de tweede helft. En eigenlijk de tweede helft hebben we eigenlijk niets meer weggegeven... behalve misschien misplaats arrogantie, zo noem ik het maar van Jan Vertong van in de laatste minuut. Maar dat weet hij ook zelf als de beste... Dat, uh, dat je dan nog een kans weggeeft. Maar we hebben eigenlijk geen kans weggegeven. Ja, als je dan met de rust 2-0 voor staat, is er niks aan de hand. Maar het is vaak uh, ook investeren, wat ik net uh, gezegd heb. En vaak na, uh, na een uur dan gaat meestal het kaarsje uit uh, bij de tegenstander. Dat heb je vandaag denk ik ook kunnen zien. Wat, wat bedoel je precies met investeren? Wat gebeurt er dan in de wedstrijd? Nou, eens, uh, een tegenstander die begint heel enthousiast en fris en gegroepeerd te spelen. Nou, je, wij hebben het meeste balbezit. Dat betekent dat zij het meest achter de bal aan moeten uh, rennen. En, Natuurlijk hoop je dat je misschien af en toe meer kansen creëert. Maar als je het balletje goed laat uh, lopen, ja, dan moeten zij meer energie uh, gebruiken dan, dan wij. En dat hebben we zeker gedaan, de eerste helft. En nogmaals, je hebt vier, vijf goede mogelijkheden gehad om, om te scoren. Dat hebben we niet gedaan. Zij hebben er twee gehad. En de tweede helft was uh, een ja, duidelijk geval dat wij de sterkste waren. John, jullie verliezen hier met uh, 4-1 vanavond. Was dat ook het uh, verschil tussen Ajax en Vitesse, de uitslag?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 en de laatste man die u hoorde, die luistert naar de naam John. Dat is John van der Brom, de trainer van Vitesse. Jeroen Gruter sprak met beide trainers. Eerder hoorde u ook al meneer De Boer van Ajax. Vanavond staat op het programma RKC tegen NAC. Twente speelt thuis tegen VVV. NEC neemt het op in Nijmegen tegen Heracles. En Utrecht speelt tegen Roda JC. U kunt u wedstrijden natuurlijk volgen op Radio 1. Vanavond in Langs de Lijn aan de hand van Ronald Boot. We praten verder over het voetbal trouwens. We gaan het hebben over de financiële positie van de voetbalclubs. In Nederland en Duitsland moeten ze zich houden aan strenge financiële regels. In Zuid-Europa is dat een beetje anders. Voetbal staat daar voor avontuur, passie en vooral toch ook voor heel erg veel geld. Toch zullen ook daar veel clubs moeten saneren om de torenhoge schulden te verminderen. Al is het maar omdat de Europese voetbalbond, de UEFA, bezig is om het financiële speelveld ook gelijk te trekken. Het systeem financieel fair play, zo heet dat, dat moet in 2015 worden ingevoerd. Gevoerd. Over die, situatie, die financiële situatie bij de Europese voetbalclubs ga ik praten met uh, sportmarketingdeskundige Frank van der Welbaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het met alle landen slecht gesteld? Nou, uh, je zei het net al, Nederland en Duitsland lopen eigenlijk voorop in, in, de, in, de, in de nieuwe aanpak. En laten zien dat het toch wel een verbeteringsproces kan doorgaan. Zeker... Gezien de huidige economische malaise is het knap dat, uh, dat het in Duitsland en Nederland redelijk goed voor elkaar is. Maar loopt die scheidslijn misschien een beetje net zoals bij de schuldencrisis tussen Noord en Zuid? Ja, ja dat zou je kunnen zeggen. Maar ik, ik acht de schuldencrisis uh, in het voetbal in het zuiden van Europa niet zozeer. ...dicht ik niet toe aan de, de economische wantoestanden in die landen. Dat nou, heeft toch te okay. maken met de voetbalcultuur in die landen. Laten we eens eventjes doorlopen. Spanje, daar gaan ze weer voetballen uh, dit weekend. Maar wat is daar aan de hand? Ja, in Spanje heb je natuurlijk een hele scheve situatie... ...doordat Real Madrid en Barcelona met kop en schouders boven de rest uitsteken. En die twee worden alleen maar rijker en de andere worden alleen maar armer. En dat is een, een, toch een enigszins ongezond beeld. En, eh, als je ziet dat, dat een Barcelona werkt met een begroting eh, die, eh, en een Real madrid Idemdito, ja die overstijgt eh, de totale begroting van alle andere clubs bij elkaar. Ja, dan loopt dat nogal uh, uit elkaar. En dan hebben, heeft misschien het voetbal daar minder toekomst. Of willen die anderen net zo rijk worden als uh, Barcelona en uh, Real Madrid? Nou, dat zouden ze wel willen. Maar ja. um, het, het merkwaardige of niet het merkwaardige, het, het, die kant in, in, in de sport is dat... Uh, je hebt een competitie nodig om mooi uh, en interessant voetbal te leveren. Dus de, de rijken zouden een solidariteitsgedachte moeten hebben om de armen enigszins te steunen. Ten einde een, een, een, een, ja, een, een, een gelijkwaardige competitie te hebben. Uh, in het bedrijfsleven is het zo dat de zwakken vallen af en die worden opgegeten door de rijken. Dat is het economisch grondbeginsel. Maar in de sport heb je een competitie nodig. dus. Uh, die moet in stand gehouden worden en Barcelona en Real Madrid, hoe, hoe zeer ik ook hun, uh, hun spel bewonder en er met plezier naar kijkt, zouden toch iets meer moeten nagaan denken over de lange termijn toekomst. Nou goed, dat is uh, Spanje. Gaan ze voetballen? De competitie start daar uh, dit weekend. Italië gaat dat niet gebeuren. Uh, maar daar horen we, van eerder vanochtend ook, uh, hebben veel clubs in die Serie A banden met het olierijk Libië. Nou, ik weet niet of dat over veel clubs gaat. Het is in ieder geval... Uh, Inter Milan in ieder geval? Juve ja, had uh, belang. Ja, en de Gaddafi-familie die schijnt uh, 5% aandelen te bezitten... in de Turijnse club uh, Juventus. Uh, dat is weer eigendom van Fiat. En Fiat levert uh, de uh, vrachtwagens en uh, andere materialen aan Libië. En daarvoor terugkwamen dan weer situaties... dat uh, aandelen in de clubs werden gegeven. Dus dat was een soort... ja. Uh, deal die, die meer te maken had ook met zakelijk belang. Maar goed, Intermilaan heeft er wel belang bij, want de eigenaar van Intermilaan is een, uh, een oliehandelaar en dat ligt ja. een beetje op zijn gat. Ja. En dat vertaalt zich rechtstreeks in de clubs. Nou, ik, ik, ik, ik schrijf de Italiaanse Malaise in het voetbal niet zozeer toe aan, uh, aan de situatie in Noord-Afrika. Ik zie daar toch meer dat uh, uh, de over de jaren heen is er, uh, zijn er allerlei dingen aan het licht gekomen over corruptie in het uh, voetbal. Daardoor heeft de consument een stukje geloofwaardigheid ingeleverd... en zijn ze niet zo, zo passievol meer voor het voetbal. De, de tribunes zijn in Italië het slechtst bezocht van Europa. He, dus de recettes die de clubs uit in, uit, in kasseren zijn lager dan waar dan ook... En, en dat leidt ertoe dat de sponsors ook weer minder interesse hebben... want het gaat de sponsors om zoveel mogelijk publiek. Precies, en daar zit een, uh, zit een probleempje. Ik wil nog even kort met jou ook uh, Griekenland uh, bespreken. Dan hebben we alle zuidelijke lidstaten gehad. Uh, want daar ligt het voetbal ook op zijn gat. Ja, en dat heeft natuurlijk wel te maken ook met, met, met de crisis. En ook daar weer, uh, helaas, uh, veel uh, geruchten al of niet al uh, bewezen over corruptie. Zelfs zo erg dat de regering in een soort ja, gebaar, PR-gebaar naar, naar de samenleving toe heeft gezegd... zolang dat schandaal niet volledig is opgelost... zal de publieke omroep, die wordt gefinancierd door belastinggeld... Eh, geen aandacht meer besteden aan het voetbal. Nou, zo'n soort verkapte bezuiniging, hè? Ja, ik, ik, ik weet ook niet of het verstandig is. Het is een, meer een soort PR-gebaar, zoals ik net al zei... maar. Uh, juist in moeilijke tijden moet je het volk uh, brood en spelen geven. En ik denk dat juist in moeilijke tijden het volk behoefte heeft aan sport en zeker aan voetbal. Ja, maar het moet wel betaalbaar zijn. Frank, uh, dankjewel. Frank van der Wal-Baken uh, voor deze kleine tour door uh, Europees Voetballand. Op een heel andere manier dan we dat normaal doen. Oké, okay, graag gedaan. We gaan nog eventjes naar Rotterdam, want uit het natuur, Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... zijn gisteravond de horens van een witte neushoorn gestolen. We gaan praten met Kees Moelijker van het museum. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn die zo bijzonder, die uh, horens? Uh, ja, ze zijn uh, veel geld waard. En dat is de reden dat ze gestolen zijn. Uh, veel geld waard, want wat kan je ermee doen dan? Er worden allerlei uh, uh, geneesmiddelen van gemaakt in Oost-Azië... die uh, kanker zouden genezen en, en seksueel stimulerend zouden werken. Wat natuurlijk onzin is, maar uh, dat neemt niet weg... dat er nu een uh, internationale bende uh, drukdoende is... om alle Europese musea van hun uh, neushoornhoorns uh, uh, te ontdoen. Want u bent niet het eerste museum wat uh, op deze manier getroffen wordt? Wij zijn het eerste museum in Nederland, maar in, uh, onze collega's in Duitsland, Frankrijk, uh, Portugal, Italië zijn ons voorgegaan. Ja, het, uh... Dus u was eigenlijk een beetje gewaarschuwd? En we zijn allemaal heel goed gewaarschuwd door Interpol, uh, door, door, door de politie hier in Nederland en uh, door collega's, maar ja, het. het uh... Het is een, ja, een onvermijdelijke situatie. Ze, ze zijn bruut geweld gegaan, de gevel eruit geslagen en uh, met grof geweld de neus voor de kop van de muur getrokken en, en meegenomen. De gevel eruit geslagen, ze, ze, hebben ze het geramd of hoe zijn ze binnengekomen? Nou, Ze hadden een hele grote uh, voorhamer bij zich uh, die we uh, ook teruggevonden hebben. Die, uh, daar hebben ze de. De gevel, of de, de deur mee opengerampt. En uh, ja, het was een kwestie van een paar minuten. Hebben ze hem uh, meegenomen? Is de, heeft u de indruk dat dat zorgvuldig uh, gepland is? Of is het gewoon met bruut geweld. Uh, en uh, ze wisten wel wat ze hebben wilden? Nee, ze wisten natuurlijk precies wat ze hebben wilden. Ja, dat is helder. Ja. Ja. En de schade is groot? Uh, het, is gelukkig, het valt gelukkig mee. De deur is kapot. Uh, de neus van de kop is. Uh, een verdieping naar beneden gevallen uh, heeft gelukkig op zijn weg naar beneden niets anders kapot gemaakt dan een, een gaatje in het parket. Dus dat valt het mee. Maar dat had ook nog een giraffeskelet en een opgezette tijger vermorzeld kunnen worden. Maar het is wonderbaarlijk uh, niet gebeurd gelukkig. Nee. Heeft u beelden ervan? Dus, uh, hebben de camera's uh, gewerkt? Uh, ja, we hebben beelden. Ja. Ja, het was natuurlijk uh, avond, gisteravond half elf. Maar ik denk dat we wel, de uh, schimmen van de boeven hebben. Ja, ja, ja precies. De, de politie kan ermee aan de slag. Nou ja, ja en nu ja. zit met de gebakken peren. Ik, uh, ik wens u sterkte met het verwerken. En ik hoop dat het snel terug is voordat het verwerkt is tot een of andere medicijn. Ik denk dat we er nooit wat van horen bij. Dat het ook, ja. Dat is, uh, dit is niet anders. Dank u wel. Meneer Moeilijke, goedemorgen. Kees Moeilijke was dat van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Zodanig natuurlijk tijd voor Peter en Mieke. Waar gaan die het over hebben? Nou, over die kolencentrale. Waarvan de bouw alsnog doorgaat uh, in het noorden van Nederland. Scherpschutters, sluipschutters en vreugdevuur. Zo luidt een van de onderwerpen. En Ari Storm komt langs om de boeken te bespreken. Mooie dag nog verder.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 En omdat daardoor het reizen in de stad een stuk moeilijker wordt, heeft Broadway alle voorstellingen afgelast. En Ivo Burema, die volgende week als raadsje begint bij de Hoge Raad, heeft zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd. In NRC Handelsblad zegt Burema dat hij wil voorkomen dat de PVV-aanhang geen vertrouwen heeft in zijn rechtspraak. Direct na zijn voordracht dit voorjaar was er al veel kritiek vanuit de PVV.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 Presentatie Peter de Wy en Mieke van der Wij. Goedemorgen hartelijk welkom bij de nieuwe show. Um, het kabinet maakte gisteren bekend dat het uh, maatregelen gaat uh, treffen om de koopkracht voor de laagste inkomens overeind te houden. Nou, het lijkt wel of de Mark Rutte het boekje van Wil Tinnemans heeft gelezen. Voor jou tien anderen. Want hij schreef een boek over uitbuiting aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarna komt Dave Soetmuller. En hij gaat ons alles vertellen over het fenomeen scherpschutter. U begrijpt wel waarom. Het derde onderwerp is Apple zonder Steve Jobs. En daar hebben we natuurlijk Francisco van Jolen voor uitgenodigd. Hoe moet dat verder in de toekomst. En het laatste onderwerp. Kwart voor tien, een nieuw middel tegen diabetes. En ondertussen houdt Michiel Vos ons vanuit New York op de hoogte van de maatregelen die getroffen worden voor de storm die eraan komt. Om tien uur vertelt Jon van Eert ons hoe het uh, zometeen toegaat in de Who's Afraid of Virginia Wolf Marathon in het Lamar Theater. Wordt dat de hele dag gespeeld door hele diverse mensen. Henk Westbroek, bestuurslid van Buma Stemra, over die uh, woedende de liedjeschrijver Robbe Bolland, wat daar allemaal achter zit. En tegen kwart voor elf aandacht voor de encyclopedie van misleiding... met samensteller Rolf Bolt. En tussendoor natuurlijk Arie Storm met de boeken. Maar eerst gaan wij naar Afrika. Nu de rebellen aan de winnende hand zijn in Libië... krijgt het land langzamerhand steun uit lang langverwachte hoek... namelijk van de Afrikaanse Unie. Maar opvallend genoeg waren de eerste geluiden... uit de Afrikaanse landen over de machtswisseling... Alles behalve positief. Zuidelijk Afrika kennen Peter Hermers gaat ons bijpraten over het gebrek aan daadkracht van de Afrikaanse Unie en de in ons ogen merkwaardige populariteit van Gaddafi in dat continent. Goedemorgen meneer Hermes. Goedemorgen. Even nog die Afrikaanse Unie. Is dat een beetje Europese Unie, maar dan op het Afrikaans? Ja, ik weet niet wat u eronder verstaat. Maar het is in ieder geval wel het gemodelleerd naar de Europese Unie. Het is eenzelfde soort organisatie met wat minder commissarissen, zeg maar. Of min, maar wel dezelfde instituties in principe. Alleen met veel minder geld en, en veel minder macht. Die Afrikaanse Unie steunde Gaddafi eigenlijk bijna tot aan het eind van de rit, hè? Gaddafi is de initiatiefnemer geweest tot de oprichting van de Afrikaanse Unie in 1999. Het is formeel in 2002 opgericht... En uh, dat gebeurde in zijn geboorteplaats, dus dat gaf ook wel aan hoeveel macht hij had. Hij was zeer uit op een, uh, op een eenheid in Afrika. En hij heeft al die Afrikaanse landen altijd voorzien van talloze van middelen: olie, geld. Uh, en daardoor was hij behoorlijk populair. Hij was ook nog de voorzitter vorig jaar van de Afrikaanse Unie. Er werden helemaal geen kritische vragen vanuit die hoek gesteld? Nee. Nee, nee, maar Afrika is, uh, wordt gekenmerkt door meerdere dictators in dat continent. De, die houden elkaar redelijk de hand boven het hoofd. Dus uh, hij was uh, bijzonder populair Nou Afrika. ja, vanuit Europa werd er ook niet zoveel kritische vragen gesteld, hè? Nee, dat zeggen de Afrikanen natuurlijk ook onmiddellijk terug. Uh, we kunnen wel ze zeggen mij. dat we gecompromitteerd zijn, maar wat, uh, what about Europe, zeggen ze dan. En dan <lacht> ja. is dat is natuurlijk ook terecht. Zo lang geleden. Is het nog niet dat je een stralende Sarkozy uh, aan de zijde van Gaddafi uh, op een foto zag? Ja, of? zijn tent in en Rome, met Rome opzetten. Ja, he? precies, ja. die tent <lacht> in Rome. Bedouine. Met, met ja. zijn uh, vrouwelijke lijfwachten. Dat werd allemaal zeer exotisch en uh, aardig gevonden, eigenlijk. Maar mama was het natuurlijk altijd uit op de olie? Ja. Uh... Je was deze week nog in Zuid-Afrika. Jacob Souma, president, die is twee keer in Libië geweest om te bemiddelen. Dat is dus niet erg succesvol geweest. Hoe was het daar in Zuid-Afrika, dat sentiment over die machtswisseling? Nou, er is heel veel ressentiment tegen Europa. Men vindt eigenlijk dat de Europese Unie wel erg... of de NATO dan misbruik gemaakt heeft van de VN-resolutie 1973... en behoorlijk veel uh, de, de grenzen daarvan opgerekt heeft... Uh, daar is men negatief over. En uh, de Afrikaanse Unie had een eigen roadmap die ze in maart hebben ontwikkeld. Uh, waarin zij eigenlijk een soort uh, staakt het vuren wilden. Uh, en vervolgens onderhandelingen tussen de rebellen en, en Gaddafi. En dat is waar die kant mislukt. Omdat uh, de rebellen eigenlijk ook Suma zagen als een uh, steun voor Gaddafi. En het, hij liet ook wel heel duidelijk blijken... dat dat voor hem de belangrijkste gesprekspartner en was. En Gaddafi wilde toch onder geen enkele voorwaarde onderhandelen? Loon en maar Gaddafi was slim genoeg om te zeggen... dat hij die roadmap uh, wel erg, uh, wel acceptabel vond. En dat heeft hij ook een paar keer herhaald, dat hij uh, daarachter stond. Maar dat was vooral ook omdat hij de steun kreeg van Afrika... in die onderhandelingen. En verwachtte dat hij daar profijt van zou hebben. Dus hij was geen tegenstander van die roadmap... Map, Maar voor hem was het een, een lijfbehoud eigenlijk. Alleen de Afrikaanse Unie had niet zo heel veel te vertellen. Dat was het probleem. Maar goed, nu staat die Afrikaanse Unie toch aan de verkeerde kant van de historie. Hoe ja, eigenlijk is dat? in Zuid-Afrika een paar dagen geleden nog en gisteren zelfs weer opnieuw door Zuma is gezegd dat ze onder geen enkel voorwaarde de rebellen, de, de overgangs, mm -hmm. die tijdelijke raad, de, hoe heet die, de TNL of uh, ze, uh, dat ze die gaan erkennen. Ze willen eigenlijk dat er een soort uh, uh, onderhandelingen komen tussen uh, Gaddafi-aanhangers en die rebellen, nog steeds. Zelfs op dit moment willen ze dat nog. En uh, het is wachten tot ze op een gegeven moment erkennen dat, uh, dat de situatie uh, aan de grond natuurlijk anders is dan, uh, dan zij in de politiek wensen. Dat lijkt misschien hier vandaan uh, merkwaardig, maar. Je hebt natuurlijk ook geen idee met wie je nou eigenlijk zaken doet... als je met die rebellen daar eh, zaken dat doet. Dat zeggen toch? ze. Ze hebben de Afrikaanse landen zeggen van die rebellen is een soortje is een ongeregeld. Je weet helemaal niet wie er allemaal in zit. Er zitten fundamentalisten klopt in. dat er zit... of niet? Ja, dat klopt. Natuurlijk is het, uh, is het waar. Dat wordt uh, ook vanuit uh, deskundige elders wordt, uh, wordt dat regelmatig gezegd... dat het uh, nog maar te zien is. Uh, Libië is natuurlijk een land met enorm veel verschillende stammen... en etnische tegenstellingen. En uh, die allemaal behoren... Behoorlijk, behoorlijk hun eigen gang willen en hun eigen belangen verdedigen. Dus het is dus maar helemaal de vraag wat er gaat gebeuren... als, als straks het enige doel dat ze nu hebben is om Gaddafi weg te krijgen... als dat wegvalt. En of ze met elkaar kunnen gaan samenwerken. Dan uit de Afrikaanse kringen. Een paar dagen geleden werd bekend dat Burkina Faso... Uh, Gaddafi eigenlijk asiel aanbood. Tenminste hij mocht daar komen. Dan denk je, dat, dat is... Burkina Faso? Toch vreemd? Of, of is dat niet raar? Ja, Burkina Faso, uh, dat, dat weet, ik weet niet precies waarom Burkina Faso dat aanbiedt. Misschien omdat het een uh, grote woestijn is, dat land. En dat hij uh, daar met zijn tent veel ruimte heeft. Ja, ja. Nah. Uh, maar het is in ieder geval... Er uh, is een grote sympathie voor, voor Gaddafi. En zeker in de islamitische uh, landen in Afrika is, uh, uh, is dat nog steeds aan de gang. Maar hij is niet alleen in Burkina Faso welkom. Ook in Zimbabwe, waar ik veel kom, is hij, uh, is hij zeer welkom. Ja? Bij, uh, daar kan gaan ja, Dat zijn toch landen, nou, Zimbabwe. Mugabe, maar niet... Uh, niet het Zwangirai, de, de premier in dat land, maar die is groot voorstander van zijn komst naar maar Zimbabwe. Kina Faso erkent het internationaal strafhof en dan zou dat betekenen, dus dat, je, dat die uitgeleverd zou moeten worden. Ja, dat is ook een punt. Het internationaal strafhof, een van de waarschijnlijkste kandidaten voor het nieuwe voorzitterschap van de commissie van de Afrikaanse Unie, is Tabo Mbeki. En die is bezig met een ronde door Afrika te maken om al deze landen achter zich te krijgen om om collectief uit het ICC te stappen, uit het internationaal criminal court te stappen. En dat is natuurlijk toch een, een, een, een teken van dat weerstand tegen het Westen in Afrika enorm aan het groeien is. Ik denk dat dat ook heel erg onderschat wordt door Westerse regeringen op dit moment. Dat er ontzettend veel uh, emotionele, maar ook uh, feitelijke weerstand bestaat tegen, tegen het... Uh, het Westen, en men uh, wil eigenlijk, vindt ook dat als je ziet vooral Afrikanen veroordeelt. En daardoor uh, wil men eruit stappen. Niet alle landen zijn het daarmee eens over. Botswana niet, en een aantal anderen zijn daarmee oneens. Maar het is nog maar... De vraag of dat wel of niet gaat lukken. Maar waar, wat voedt dat groeiende ressentiment dan tegen? Dat, nou, als je in veel in Afrika of... komt, dan weet je dat dat eigenlijk enorm gegroeid is onder, onder president Bush. Men was zo ontzettend boos op deze man. Dat is arrogantie en zijn manier van opereren in de wereld. Dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. En je zag een groeiende onvrede overal in Afrika tegen, tegen Amerika. En je zou en... toch denken dat nu, nu daar... een. een... Een half, bijna een halve Afrikaan uh, eh, regeert. Nou ja, goed, Obama komt ook een beetje uit Afrika. Dat dat zou veranderen. Ja. Dat leek er aanvankelijk ook heel eventjes op. Maar men ziet heel weinig van het effect uh, van een zwarte president... in het, uh, in het beleid eigenlijk van de Verenigde Staten. Men is eigenlijk behoorlijk teleurgesteld daarover. Maar het wordt ook door mensen als Mugabe en andere dictators... wordt dat anti sentiment enorm gevoed doorlopend. Uh, om, om eigenlijk vooral ook om zelf uh, hun eigen wandaden... zoveel mogelijk toe te dekken. Dus daar speelt een rol daarin mee. Maar het heeft ook te maken met het feit dat men ontzettend veel mogelijkheden ziet... om nu naar het oosten te keren wegen hebben geopend naar China en India, maar niet meer zo afhankelijk is van westerse steun. Die steun die overigens ook in heel veel gevallen natuurlijk heel slecht heeft uitgewerkt. Enorme schulden heeft veroorzaakt die ze niet kunnen afbetalen. En uh, dat, dat doet het China in ieder geval niet. En India doet dat niet. Die gaan dus, op de grondstoffen zitten. En ze hebben natuurlijk ook ja. geen uh, koloniaal verleden met China. Ze dat... hebben geen koloniaal verleden. Dus dat sentiment is een stuk, uh, is een stuk minder. Uh, ik denk dat dat nog wel gaat... Toenemen, want ook, uh, je ziet wel onder de bevolking in, in Afrika uh, regelmatig behoorlijk veel weerstand tegen, tegen Chinezen die, uh, die tamelijk racistisch opereren in Afrika. Dus dat, dat zal in de toekomst nog wel wat, uh, wat anders gaan worden. Maar op dit moment denkt men eigenlijk met uh, de, de blik op het oosten dat men het Westen minder nodig heeft. En, en, dat, uh, en dat versterkt ook het, uh, het anti-Westen sentiment in Afrika. Hoe bedoel je dat, dat Chinezen racistisch opereren? Nou, wat je, wat je ziet is dat uh, heel veel bedrijven, Chinese bedrijven daar Komen. die nemen hun eigen arbeiders mee het zijn soms mensen die, uh, die uh, veroordeeld zijn tot zaken, die werkloos het zijn en die, uh, die leven in een soort eigen gemeenschap, volkomen los van de Afrikaanse gemeenschap, ze komen met, uh, met bergen uh, lokale goedkope sp uh, spullen op die markten, die verdringen de eigen lokale productie ja. En, uh, en men is daar, uh, ik, ik zie dat ook in, zelfs in Zimbabwe... waar het toch een heel positief beeld is van Chinezen... een uh, toenemende mate ook rellen zijn tussen Chinezen en lokale bevolking. Die Afrikaanse Unie, heeft die nou geen belang bij... Uh, dat het in Libië op een of andere manier toch zo snel mogelijk stabiel wordt? Of is er eigenlijk niet een gemeenschappelijke noemer... waaronder zo'n Afrikaanse Unie uiteindelijk opereert? Nou, het is zo dat de Afrikaanse Unie uh, uh, unaniem wel is uh, sta achter die roadmap staat, zeg maar. Die weg naar, uh, naar, naar, naar vrede in dat land, dus zoals zij dat hebben geschetst. Alleen als je die roadmap heel erg goed leest... dan zie je dat de implementatie van alles wat ze voorstellen volledig ontbreekt eigenlijk. Van Hoe ga je dat dan precies doen en wat moet er dan precies wat gebeuren? Wat staat er dus, uh, ook in die roadmap dan? Dat zijn eigenlijk een aantal punten. Dat is uh, eigenlijk heel erg eenvoudig. Dat betreft, uh, het betreft het opschorten van de vijandelijkheden... toegang tot humanitaire hulp, toegang tot slachtoffers... Uh, het begin van onderhandelingen over een, uh, over, over een nieuwe regering tussen rebellen. en tussen de Dat, dat zijn, het zijn vijf punten in totaal. Maar dat die zijn al allemaal al gepasseerde stations, lijkt het, het wel. Ja, en, en het lijkt alsof men op dit moment nog niet realiseert dat dat een gepasseerd station is. En nog heel weinig realistisch Ik denk eerlijk gezegd dat ze vrij snel bijdraaien op het moment dat de rebellen nou eenmaal aan de macht zijn. En dan zullen ze daar wel mee om de tafel moeten gaan zitten. Vooral ook omdat de rebellen nu al gezegd hebben... en dat is ook wel heel negatief voor Europa en het Westen... nu al gezegd hebben dat degenen die hen gesteund hebben... als eerste ook de olie krijgen. En het eerste was het dan ja. Afrika-Europa. Zie je wel, het was altijd om de olie te doen. Ja. En misschien is dat natuurlijk ook wel zo... dat dat een belangrijke rol speelt voor het Westen. Ja. Maar, maar het onbevallen van een regime van Gaddafi... en ook natuurlijk Egypte, Tunesië enzovoort... Is dat ook iets wat uiteindelijk een hoop Afrikaanse landen... ook in het diepere zuiden toch wel flink achter de oren uh, ja, dat laat is een ander punt. Want daar zitten ook niet de, de meest democratische vrienden... van de hele aardbol, geloof ik, bij Nee, maar men is enorm geschrokken wat er in Tunesië en Egypte gebeurd is. Dat is duidelijk. Dat was ook in Zimbabwe. Heel erg duidelijk, want er werd onmiddellijk gezegd dat je... Tunesië en Egypte niet meer mogen gebruiken als worden we opgepakt. En dat is ook gebeurd. Er zijn mensen opgepakt omdat die een bijeenkomst belegden. Mensen op de universiteit. over de ontwikkelingen. die in daarover gingen. En daar werden ze opgepakt. Er werden alleen maar, die gingen er alleen maar over praten. Terwijl het hele klimaat in, in, in Zimbabwe bij lange na nog niet zo is. dat je een, daar de sociale media kunt gebruiken. om dit soort ontwikkelingen te bewerkstelligen. Uh, maar het is wel waar dat natuurlijk uh, heel veel mensen geïnspireerd raken door wat daar gebeurd is. En vooral in Oost-Afrika, Oeganda, in, in Kenia zijn echt uh, forse ontwikkelingen op dat terrein. Soudaan zie je het uh, opkomen, die sociale media. En dat zou in de toekomst natuurlijk vervolgen kunnen hebben. Dus de AU is daar ook heel erg benauwd voor. Maar Mugabe, bijvoorbeeld in Zimbabwe, zou toch kandidaat nummer één in zuidelijk Afrika zijn... om hiervoor uh, deze boeiende positie in aanmerking ja, te komen? Ja, maar wat men een beetje vergeet is dat uh, het uh, natuurlijk niet alleen de inspiratie is voor, uh, voor de bevolking... om dat misschien te gaan doen. In Zimbabwe is dat nog niet nog zo sterk... omdat de media zo gecontroleerd worden. Maar... Aan de andere kant zijn de dictators op alle mogelijke manieren ook gewaarschuwd dat ze hier uh, wat tegen moeten doen. Om en te vermogen dat het zover gaat. De toenemende repressie, het verder onderdrukken van de media. Iedere vorm uh, vrijheidsmening wordt uh, beknot. Uh, maatschappelijke organisaties. Ik denk dat dat de nabije toekomst heel veel gezien gaat worden in Afrika. Die worden beknot in hun bewegingsvrijheid. In toenemende mate is er een aanval op. NGO's in die landen die uh, allemaal agenten zouden zijn van het Westen... en met hulp van het Westen hier proberen veranderingen te bewerkstelligen. Dat soort taal, dat hoor je overal in Malawi, in Madagaskar. Dus dit gaat helemaal niet de goede kant op? Nee, het, het, het, het heeft ook repressieve gevolgen voor in een aantal landen. En, uh, en het is nog maar de vraag hoe dat, hoe dat gaat uitpakken. Maar er zijn ook tegenontwikkelingen. Zuid-Afrika speelt toch wel een belangrijke rol in het bevorderen van, de, van, van democratie in Afrika. En zeker proberen in Zuid-Afrika daar ook die regeringen achter te krijgen. En in toenemende mate zie je dat, dat, dat ze daar ook sterker in worden. Dus het is niet één op één allemaal te vertalen. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Zuidelijk afrika kennen Peter Herms. Het ging dus over het gebrek aan daadkracht van de Afrikaanse Unie. Er is meer informatie bij ons op de website te vinden. www.nieuwshow.nl. Heel hartelijk dank voor uw komst. Hoewel de Raad van State afgelopen woensdag een streep haalde door de natuurbeschermingswet vergunningen voor de kolencentrale in de Eemshaven, gaat de bouw toch gewoon door. Dit tot groot ongenoegen van verschillende milieugroeperingen. Zij kondigden gisteren aan een handhavingsverzoek te zullen indienen bij de provincie om alsnog een bouwstop af te dwingen. Het zijn overigens niet alleen Nederlandse milieubewegingen... die tegen de bouw van de kolencentrale zijn... maar er is ook protest van onze oosterburen. Met name de Duitse Waddeneilanden met hun rijke kuurtraditie... zien de komst van de kolencentrale met ledenogen aan. We gaan erover praten met Marieke Boekhoff. Ze is Duitse van geboorte, werkt in het Eemsgebied... en begeleidt twee burgerinitiatieven op de Duitse Wadden... die protesteren tegen de komst van de kolencentrale. Dag mevrouw Boekhoff. Goedemorgen. Ja, u bent natuurlijk uh, teleurgesteld. Dat, uh, dat is duidelijk. Hoe is er vanuit die Duitse wadden gereageerd op het nieuws dat die bouw gewoon doorgaat? Ja, hartstikke boos. Ik heb net de krant voor mijn neus en de teleurstelling is enorm groot. Ja. Dus er was even een moment van opluchting. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat de, de woede groot is. Ja, u werkt in die Eemshaven, begeleid twee Duitse burgerinitiatieven. Ik zei het al. Waarom zijn jullie zo enorm fel gekant tegen die centrale? Ik moet even corrigeren, want ik werk voor de Natuurbeschermingsbond. En ik ben in contact met die burgerinitiatieven, okay. dus ik begeleid ze niet, maar ik Goed. ben een beetje daarbij. Bij betrokken, ja. ja um, nou, we moeten nog even de vragen halen. Sorry. Nou, waarom, waarom zijn jullie nee. daar zo enorm op tegen? Wat zijn jullie grootste probleem ermee? Nou, het grootste probleem ligt voor de hand. Uh, de Waddeneilanden en het Waddengebied is werelderfgoed. Het heeft een Europese status. Er uh, zijn allerlei wetgevingen van toepassen die al jaren niet nagekomen worden. Uh, de Eems is een problematisch gebied sowieso. Uh, nou, de toerisme-industrie is heel belangrijk. En uh, de kolenreus die daar ontstaat, die, uh, nou, de, de windrichting is precies zo... dat alle slechte lucht gewoon in Duitsland terechtkomt op de Waddeneilanden. En dus, dat is... Ja, u zegt uh, dat is ongezond, want mensen kuren daar. Ja. Wordt daar nog zoveel gekuurd? Ik vind dat zoiets, uh, nou, 19e eeuwse uh, kuren. Ja. Nee, nee het, is absoluut. het is absoluut een trend. Het, is, het heet nu anders misschien dan vroeger, maar... Uh, dus, ik ben net op Borkum geweest. Op de dag dat de Raad van State de vergunningen vernietigde. zat ik op Borkum. En als u daar nu komt, dan kunt u dit aanschouwen. Hoe mensen ja, kuur Ja, Hoe doen ze dat dan? Vertel eens. Nou, Het heet nu wellness. Dat is ik al bang voor. Het heeft allerlei vormen. En ze zijn eigenlijk helemaal niet zo verschillend dan vroeger. Nee, Maar dat uh, is echt weer op, op een lang bed liggen met een deken ja, om je heen. Ja, absoluut. Dat oh. bestaat nog steeds. En uh, natuurlijk liggen mensen ook in de zon aan de strand. Maar juist daarom... Um, is het ongelooflijk belangrijk dat uh, de goede uitzichten... en uh, het mooie weer uh, en uh, ja. de lucht behouden blijven. Ja, want met wat voor aandoeningen komen mensen naar dat eiland om te kuren? Oh, en, ik denk dat het allerlei allergieën zijn. Ik kan het in detail niet allemaal benoemen. Nee. Ik ben geen arts. <laughs> nee, maar goed. Maar ik, <laughs> ik dacht misschien speciaal het, ga voor de luchtwegen of zo. Ja, nou, dat ook, denk ik. Ja, absoluut. Er zijn mensen die komen zeker ook voor de luchtwegen. Ik bedoel, ik zelf ga, als ik gewoon uh, niet lekker ben, ook graag naar de wadden om diep adem te halen. Dus, uh, ja, het is zoals het altijd was. Mensen komen naar de wadden om te herstellen, om, om uh, het uitzicht te genieten en... Uh, ja. Mevrouw en de Bekoef, natuur te beleven. Uh, dat wist iedereen op het moment dat die verging, vergunningen uh, kwamen. En toch is dat gebeurd. Dat had natuurlijk ook een paar redenen. A. Is het gebied uh, slecht ontwikkeld. B. Werkeloosheid groot. Uh, C. Uh, een vraag vanuit Groningen. Uh, uh, doe eens wat aan onze achterstandspositie ja, Kortom, er waren dus een hoop argumenten. En die nee. argumenten die u noemt, die zijn toen ook allemaal meegewogen. En dat is dus kennelijk niet interessant genoeg gevonden. Nou, ik durf te betwijfelen dat er goede afwegingen zijn gemaakt. Eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat, uh, dat er hele andere dingen een rol spelen. Als u het heeft over werkgelegenheid door de Eemshaven... dan zijn de cijfers, geloof ik, helemaal niet zo rooskleurig. En er wordt altijd gezegd dat de ontwikkeling van de Eemshaven... werkgelegenheid moet scheppen. Ik heb begrepen dat de aantallen werkgelegenheid... alleen maar teruggelopen zijn de, jaren, uh, de laatste jaren. Of in ieder geval niet toegenomen zijn. De bedrijvigheid is wel toegenomen. Nou, dat is mooi, dat is ook wenselijk... Maar um, het is, blijft de vraag of, of je dit soort uh, steenkolen tijdperk uh, dingen nodig hebt uh, in het noordoosten van Nederland. Ik heb eerder het gevoel dat er gewoon zowel uh, door de Duitse regering als ook door de Nederlandse, de Nederlandse regering... een soort stilzwijgende overeenkomst is dat ze die regio wel eens als putje van uh, Noordwest-Europa kunnen ontwikkelen. Nou ja, ontwikkelen. ik bedoel, het gaat nu over één centrale, maar de tweede centrale uh, die zou er eigenlijk ook als er niet zo hard geprotesteerd was De centrale van Nuhon, ja. die op dezelfde manier... eigenlijk ja. in ieder geval gedeeltelijk met kolen gestookt zou worden... die uh, ja, staat ook altijd nog gepland. Ja, maar daar zijn dus ook uh, overeenkomsten gesloten. Ik, heb, ik ben niet deel daarvan geweest... maar ik weet dat er intensieve gesprekken zijn geweest... met de natuurbescherming uh, in Nederland. En daar is niet voor niks nu besloten... om het toepassen van kolen in die centrale uit te stellen... En dat is een goede zaak. Het is op zich een, een, een aanwijzing dat daar ook in de energiebedrijvigheid wel uh, sprake is van enige mate van gevoeligheid van milieuaspecten. Um, maar RWE is op dit moment uh, de hardliner. En ik denk. Uh, dat niemand daar blij is. Maar wordt dit anders als... Uh, uh, voor een gedeelte afscheid genomen wordt... van de stoken van kolen... maar bijvoorbeeld biom biomassa of zo... want dat soort plannen dat liggen er wel... om die centrales uiteindelijk geschikt te maken... voor twee soorten uh, brandstof. Ja, het zou de, kwa de kwaal... iets, iets minderen, denk ik. Um, nou ja... Op het moment dat je vanuit milieu over biomassa praat, dan moet je ook alweer heel veel aspecten bijhalen. Dus het hele energieconcept in de Imshaven. Daar uh, kun je over blijven discussiëren. Maar voor de Wadden-eilanden uh, zou het absoluut een stukje minder kwalijk zijn... als ze iets anders uh, zouden stoken dan kolen. Ja. Nou, uh, zijn er natuurlijk in, in Duitsland uh, mensen die uh, dit niet zien zitten... om redenen die u heeft uitgelegd. Maar er zijn vast in Duitsland ook uh, mensen die dit uh, toejuichen. Want je hebt ook ontzettend veel scheepvaartverkeer. Ik bedoel, die eems wordt uh, druk gebruikt. Uh, die, die wordt zelfs uh, dieper ja. gemaakt. Ik bedoel, ja. Hoe zit dat? Ja, uh, absoluut, dat, ik bedoel, dat is geen nieuws. Er zijn partijen die, die dat uh, toejuichen, die heel graag ook de Eems willen verdiepen... en verder uitbouwen voor de, voor de scheepvaart. Maar het is een strijd met Europese wetgeving uh, wat er gebeurt. In principe is de Eems al een heel zieke patiënt, sinds jaren. De Milieubeweging probeert dat op de agenda te krijgen. Wij doen echt ons best om daar aandacht voor te vragen. Ook dat Europese wetgeving met voeten wordt getreden aan de Eems... En het is tijd dat er een echt reddingsplan komt. Ik, heb ja. er zijn, uh, ook, tenminste, ik las dat er bijvoorbeeld ook enorme schepen gebouwd worden aan die Eems. Ja, nou, ja. willen die het, het, het, het ruime sop kiezen... dan uh, zullen ze een beetje een, een royale uh, uh, ja, ja. rivier moeten hebben. Ik bedoel, daar ja. zijn ook weer enorme belangen gemoeid die ook weer met werkgelegenheid te maken hebben. Ja, ja het, daar, ook daar zijn we al jaren mee bezig. Uh, en ik kan alleen maar zeggen dat een ondernemer die die standplaats kiest waar we nu over praten, ja. <laughs> uh, die, die gaft op den duur zijn eigen graf. Het is niet over te houden. Het kost ongelooflijke miljoenen aan uh, belastinggeld... die daar elk jaar ingestopt worden. En het is, als je dat een rij zet, is het eigenlijk niet meer te verantwoorden. Het gaat ten koste van heel veel eh, ontwikkelingspotentiaal van de regio... Eh, waarvan eh, heel veel mensen zouden willen dat daar beter naar wordt gekeken. Het gaat ook ten koste van de landbouw, het gaat ten koste van de visserij... het gaat ten koste van het toerisme, het gaat ten koste van allerlei andere sectoren. En um, de natuurbescherming is er één van... Uh, maar we zijn al lang niet meer alleen. Oké, okay, de Raad van State heeft dus gezegd... dit moet op deze manier niet doorgaan. Nou, zegt de provincie Groningen, dat uh, kunnen ze daar wel denken... daar bij de Raad van State. Maar daar gaan ze de volgende keer dat het ingediend wordt... Uh, wel anders over denken. Want het gaat hier over wat minor dingen... die even veranderd moeten worden en aangepast. Ja. En dan komt het allemaal wel weer goed. Dus heren, ga lekker uw gang. Uh, Spaar het cement niet aan het werk. Ja, het is een trieste zaak. Ik kan het niet anders benoemen. Ja, maar goed, het is wel een politieke inschatting... die tot nu toe uh, bij dit soort dingen eigenlijk een niet zo slecht gewerkt heeft. Ja, ik, ik kan alleen maar herhalen dat het uh, vanuit uh, milieu-oogpunten... en vanuit de Waddeneilanden een totaal onwenselijke situatie is. En het wordt nu... Um, kijk, de Raad van State heeft de vergunning vernietigd om, om bepaalde redenen. Het, het zou gewoon uh, de provinciale staten sieren om daar serieus mee om te gaan kennelijk uh, is de politiek altijd met een andere lijn toegedaan. Daar kunnen wij alleen maar van zeggen dat wij dat niet, uh, niet goed vinden. Die Nederlandse milieubeweging gaan een handhavingsverzoek indienen. Gaan jullie nog iets doen? Ja, wij hebben intensieve contacten met de Nederlandse Milieubeweging. En wij zullen vanuit de Duitse kant zeker proberen uh, het onze te doen. En uh, ook de burgerinitiatieven aan de Duitse kant zullen met zekerheid weer op plan treden... en proberen de situatie te beïnvloeden. Aan de Duitse kant is ze absoluut gewoon... Uh, ja, wat geen... gaan wij daarvan merken? Nou, dat, dat moet u even afwachten, zou ik zeggen. Het is net gisteren allemaal gebeurd, of erg ja. gisteren. Touwladder, dus touwladders ja. in de schoorsteen lijkt mij een uh, hele originele uh, oplossing. Nou, bijvoorbeeld. <laughs> Ik zou zeggen, blijf erbij ja, ja. <laughs> en kijk wat er gebeurt. Oké, okay. hartelijk. Uh, dankjewel, uh, Marieke Boekhoff. Uh, ze is betrokken bij twee burgerinitiatieven op de Duitse Wadden, het eiland uh, Borkum. Uh, daar uh, zien de mensen met leden ogen aan uh, dat die kolencentrale daar gebouwd wordt, want uh, die willen graag kuren in de toekomst. Goed, ze protesteerden dus tegen de komst van die Centrale. Als u er meer over wilt weten, info.nieuwsshow.nl. Zometeen gaan we verder. Dan beginnen we met Wil Tinnemans. Die schreef een boek voor jou, tien anderen, over de onderkant van de arbeidsmarkt. Nou, dat lijkt mij een heel actueel onderwerp. Tot zometeen. Luizen in de Pels. Interviews met onderzoeksjournalisten over hun vak.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 DA pakt weer flink uit deze week met twee pakken pimpersluisers voor maar 1499. Kom dus snel naar DA en pak dat voordeel. Dit is Radio 1.